Soort, ja, zoiets als hier terecht. Weet je wel, allemaal mensen die elkaar kenden en die daar zongen en dansten. En eigenlijk moet ik zeggen, dat doet me een beetje denken aan vanmiddag, want de sfeer is hier, poeh, bijzonder. Goed. Uh, ik ga mijn sigaret even uitdoen. Dat, dat, dat. En dan gaan we weer verder en we hebben nu een enorm goede dichteres. Ze is niet alleen dichteres, ze is schrijver, noem het maar even allemaal, zodat jullie weten wat zij ongeveer doet. Uh, dichter, theatermaker en ook nog psycholoog. En ze schrijft politieke columns, Acteerde bij het theatergezelschap ZIT. En schrijft voor radio, toneel en film. En ze is ook eigenlijk, ik dacht, ook een fotomodel, Want Ik zie er ook wel eens ergens op foto's staan. En ja, het is natuurlijk erg mooi om te zien. En helemaal zo'n... Ja, ik weet niet, dan poseren ze voor, kan dat? Voor foto's, hè? Fotobodel. Ja. <laughs> en haar... Vroeger ze is het niet voor de eerste keer hier. Dus ze kwam vroeger, nou vroeger, een tijd geleden, kwam ze met haar vader hier altijd. Haar vader is er helaas overleden. Maar ze is hier toch gekomen. En ik denk aan haar vader, dat ik een hele aardige man vond. En natuurlijk aan deze schat van een vrouw, Marte van Bronkhorst. Oh, ik moet nog even iets zeggen. Haar debuut komt binnenkort uit van de winter. Ongeveer van de winter, en dat heet Het Ontduiken van Lola. Dat is gebaseerd op een waar gebeurde verdwijning. Het gaat over mannen, oorlog en de zee. En dat verschijnt bij De Geus. Marten van Bronkhorst, applaus graag. Ik ben nu te verlegen om nog een woord uit te brengen, dat begrijp ik natuurlijk wel, hè? Um, ja, uh, dank, uh, ontzettende eer om hier te zijn, mooiste plek uh, van, misschien wel van Nederland. Um, ik schrijf dus, ik heb een boek geschreven, um, het gaat over onder andere die verdwijning van mijn oudoom, oom en het gaat ook over een personage in het heden die ook uh, wil verdwijnen. Hij heeft een duik gemaakt. Als in uh, scuba diven onder water en hij komt er dan achter dat hij uh, ja, eigenlijk boven water het helemaal niks vindt. Hij wil ook niet meer werken um, en uh, heeft last, is eigenlijk slachtoffer geworden van het overview effect. Ik weet niet of jullie daar bekend mee zijn. Dat is datgene wat de kolder in de kop brengt van al die astronauten die dan de aarde hebben gezien van een afstandje. En daarop op, neerkijken als het ware. En het is dan piepklein en ontzettend kwetsbaar. En tegelijkertijd heel groot. Nou dat heeft hij eigenlijk meegemaakt onder water. En dat heeft allerlei voor de maatschappij toch problematische gevolgen. Uh, hij trekt dan onder andere deze conclusie. Onder water zijn belangrijke zaken even zwaarwegend als onbelangrijke zaken. Gewichtloos. Landgrenzen tellen niet onder water. Het water houdt met geen enkel grensvertrag rekening. Belasting telt niet onder water, koningen tellen niet onder water, mijn baas telt niet onder water, parkeerplaatsen tellen niet onder water, oorlog telt niet onder water, wie de vader is van een kind in de reality show vanavond op 4, telt niet onder water, de koers van cryptocurrencies waar mijn neef zojuist op in heeft gezet, telt niet onder water, Miss World is geen Miss World onder water, dus modellenbureaus tellen ook niet onder water, geen moskee, zelfs geen kerk of God komt onder water. Um, daarop voortbouwend, um, wilde ik deze mist dus opdragen aan het weer herwilderen. Uh, in het Engels rewildering, we hebben daar niet echt een goed woord voor. Herwilderen, her herverwilderen, ik weet het niet precies. Uh, van onszelf. Uh, en ik begin even met hoe het niet moet en dan gaan we langzaam naar hoe het wel moet. Na zijn uh, noodlottige duik zit mijn personage in het vliegtuig terug en kijkt een filmpje op van die um, schermpjes die je dan hebt in het vliegtuig, uh, waar ze een, een reclamefilmpje afspelen voor Trees for Travelling, het uh, bomenplantprogramma. Hij zit dan in de ja, exosfeer eigenlijk. Een stem. Houston, we're now going to show you a view of the earth through the telephoto lens. De luchtvaartmaatschappij toont een uitgebreid reclamefilmpje voor haar Trees of Travel-programma. Wees een frequent flyer. Wees een wereldredder en plant per vlucht ontelbare bomen voor een kleine meerprijs. Ik ben achterovergezakt en kijk. Een beeld van de aarde. Ver weg. Ik ken het. Het is maar een halve bol. Een kleine blauwe stip met een mantel van wolken in een zwart heelal. Het is de foto genomen vanaf het Apollo 8 ruimteschip op weg naar de maan. Per ongeluk. De astronauten hadden, waren eigenlijk belangrij met belangrijkere dingen bezig, zo ging het verhaal. Maar toen een van hen even opkeek, zag hij de aarde opkomen. Kijk maar eens goed. Hier hangen we nu boven, zegt de voice-over, die een sterke gelijkenis vertoont met Joost Prinsen van het Klokhuis. Ik word direct kalm. Deze bol is het thuis voor al onze bergen, onze rivieren, onze zeeën en woestijnen, grotten en bossen en voor alles wat erop leeft. Dan komt er een compilatie. Aardopgang. Een uilenoog dat opent. De vleugel van een dagbouwoogvlinder. Zonsondergang. Een blauwe vinvis spat op die de zon verduistert. Mieren dragen bladeren naar hun nest. Een pelikaan gooit zijn hoofd in zijn nek. Frank Borman, Apollo 8-astronaut, voor zijn boekenkast. Dubbele punt. What they should have sent out there was poets. Because I don't think we captured in its entirety the grandeur of what we had seen. Een microbe. De melkweg. Een clownsvis snuffelt alsof hij iets zoekt. Kuit tussen wierwrongen. We zijn er onderdeel van, maar het is ook kwetsbaar. Een pinkwin in de olie, opgetild onder zijn oksels door een dierenarts. Een plastic zakje op het strand. Een koraal, wapperend als windvaantjes. Een, ronde, een ronkende uitlaat. Ik zit in een vliegtuig. Ik vlieg over het korra. Uh, geen tijd om over na te denken. Want een leeuw bespringt de gazelle. Een leeuwin scheurt een stuk vlees af voor een welp. Een babyhand in een grotere. Astronaut Edgar Mitchell voor een boekenkast. I had a little bit, bit more time to be reflective at that moment. And I fully understood that the molecules in my body had been prototyped in some ancient stars. Knik je? In other words, we're stardust. De binnenkant van een ruimteschip. Eén grote stoppenkast. Door het raampje het heelal. Een kraaien kuiken in een nest. Een vader baart zeepaardkindjes. Een adelaar strijkt neer op een klif. Een giraf zakt door haar hoeven. Een oude vrouw met een tampasta glimlach. De maan. Een orang-oetang in één boom. Weer aardopgang. Astronaut Mitchell. After I came back and tried to understand what this experience was all about, I could find nothing in the scientific literature, but the university found something in ancient Indian literature, Safikalpa Samadhi, The Overview Effect. Omdat op een afstand zijn ons doet beseffen dat we er één van zijn, omdat reizen je ogen opent, omdat we goed voor de aarde moeten zorgen, een orang outan tussen meerbomen, blije mensen op een vliegveld, een gezin dat een reis uitstippelt op een kaart. Arbeiders die bomen planten. Trees for traveling. KLM. <applaus> het volgende gedicht... We gaan nu toe naar hoe het wel moet, maar ik heb jullie hulp nodig. Het gedicht heet... Uh, Wilde bosbessen eten. Um, en eigenlijk elke keer dat ik zeg wilde bosbessen eten moeten jullie zeggen wilde bosbessen eten ik denk dat dat gaat lukken ik denk dat we het niet eens hoeven repeteren ik, nee, ik denk dat het, als ik zeg wilde bosbessen eten en als we het misschien zelfs ook nog kunnen timen wilde bosbessen eten ja, dit gaat gewoon perfect ik zal zeggen het bos intrekken en zij zullen zeggen een hike en ik zal zeggen, nee, het bos intrekken voorgoed. Ik bedoel in kastanjes gaan wonen en zij zullen zeggen, oh die film. En ik zal zeggen, nee echt, laten we een cirkel vormen rond de meiboom, wilde bosbessen eten. We gewoon de God aanbidden en zij zullen zeggen als een larp en ik zal zeggen als onszelf, naakt, wilde bosbessen eten. Met hemellichamen het maankind kiezen. En zij zullen zeggen, met een horoscoop? Nee, met het blote oog en een hand, een snoek vangen, die zich achter de breking van het licht verschuilt. Hem trekken in paddenstoelensoep, met Valeriaan in de pijp en de haard aan. Met een bezem de gemorste stukken hemel opvegen, tot je ermee opstijgt en het silhouet van een uil aanneemt. Wilde bosbessen eten. En zij zullen zeggen, ah, ik snap het, poëzie. Nee, geschiedenis. Dennegeur, vadertje winter, met zuiveringszout over linkerschouders de kamers van de dood. Ontgeuren, kwade mist, het land afschalmeien, het vuur dat van de heuvel duwen. De spaar aansteken, wilde bosbessen eten. Ik heb een kelk, jij hebt een kelk, omarmen en drink en zij zullen zeggen, haha. Als de heidenen. Nee, als niemand. Je kunt niet ontkennen. Jij wil ook aan een meer zitten. Vissen naar de sterren tot ze happen. En ze aan de godin voeren. Je weet, ze kan een jaloers zijn. En uitbarsten als de vulkaan en de storm. En zij zullen nog zeggen: meen je dit nou echt? Ik zal zeggen: ik ben als nooit serieuzer dan over wilde bosbessen eten. Jij begrijpt het. Dit gedicht heet Killing Irony with an Iron Sword. Ik wil mensen aanbidden als goden en goden vergeven als mensen, maar het is moeilijk. Vandaag noem ik mijzelf een orgel, een opgevouwen lichaam met hoogtevrees en diepte. Vandaag ga ik de woorden breed uit, schalks epibreren en bravoure gebruiken. Jij steekt alle lonten in het slapen op je achtertong aan en het vuur zal ons uit moeten zitten. Hij scheurt een zwarte berg uit een lucht, collagemaker. Iedereen juicht als een kind bij de F's, als Bebeto, als Chapalala. Ik wil het geest ook in ons geloven. En dat vissen ons niet kunnen vangen omdat we altijd net naast onszelf staan. Vandaag gewoon weer vrede. Ik wil aarde eten, met poedersneeuw, omsuikerd is zelden alleen, zoet slapen, masseren in een rieten, leren, mand, ik wil alles tegelijk. En als het in de voortuin dan sneeuwt, dan kijk ik of het hierachter ook het geval is. Want je weet maar nooit. En je weet maar nooit. Het zijn een geweldig publiek, echt. Dit gedicht heet De Magie. De magie laat zich niet inblikken in conserven. De magie laat zich niet delven. De magie is niet verkrijgbaar in een webshop. De magie laat zich niet betegelen. De magie laat zich niet ontpitten. De magie laat zich niet wieden. De magie laat zich niet uitleggen als een hand in een kaartspel. De magie laat zich niet in real time zien, net zo min als de sterren. De magie laat zich niet vatten, net zo min als de zalmen en hun stroom opwaarts zwemmen. Het is verboden de magie onrechtmatig te verspreiden voor privé- of professioneel gebruik, of haar te vertonen in of op scholen, penitentiaire inrichtingen, boorplatforms. Het is trouwens ook onmogelijk. De magie is onleesbaar en niet als drukwerk bestelbaar en past niet op informatiedragers. De magie staat nooit op soortnaam gerangschikt, is niet weg te harken. De magie is niet af te vangen in koolstofbinders of opnieuw composteerbaar. De magie zijpelt niet uit restwarmte of door de beerputten van een slimme stalvloer, hoe hard je ook probeert. Is geen laserbezem tegen ruimteafval, is niet stoom aangedreven, maar herinnert zich het vuur. De magie moet zieden. De magie opent haar ogen in de wintervacht van een vos... ...en ontvouwt zich uit een dagbouwoog... ...en valt om in een bos wanneer niemand luistert... ...of... ...de magie strijkt neer op een tak... ...kwinkeleert, brul, sis en tortelziek... ...of ruikt dan toch de weeën hei en warme schemer... ...of het stamsap uit de sparrenogen... ...of... ...de magie is wat het zand rul maakt... ...borsten pront en een kind kinderlijk... ...en het vuur heet... ...zegt men, denken we... Want wie weet het vuur heet te zijn die midden in de vlam zit. Wie weet water water te zijn en lucht lucht die nooit buiten speelt. Wie weet het antwoord op mijn vragen. De magie heeft zich nog nooit op commando getoond. Als ik smeekte ook niet. De magie is nooit. Was altijd geweest. Het laatste gedicht is uh, best te beleven met gesloten ogen. En het heet een meer. Ik wil dat je je ogen sluit, doe het echt maar. We liggen in het nazuizen van een gras dat gezamenlijk kringelt. Warm blijft in protest een laatste verzet op de inauguratie van de nacht. Maar de nacht is machtig. Ergens de houtduif en het oehoe van een langzaam zonsonder. Nu mag het wonder komen. Er ontbreekt alleen maar wat mist. Of, stel ons voor aan de rand van een spiegelend blauw in de aanspoelende kilte. En het plonken op het stijgerhout, de libellen kant. De zon ommantelt zich al met de aarde in het sluitend diafragma en het ruikt naar Italië. Zoet watervis, natte kiezels, het zachtjes afbijten van een avond. Ja, nu mag het wonder komen. We liggen daar en ik verlang alleen naar een fluisterend meer. En alles bestaat, niets zweeft, dood is dood en wat leeft, leeft. Niemand begrijpt mij niet begrijpen, ik lig hier alleen in een vraag. En ik weet, het is spotten met de goden, wie terecht in de vlam kijkt gaat al dicht en dood. Maar ik wil het toch, het verder het voorbij, nee hou je ogen gesloten, ja ik weet, het is veel gevraagd. Dankjewel. Heel mooi, wilde bosbessen eten, dat zal ik gauw niet vergeten hoor. Maar we krijgen nu alweer een andere dichter. Een dichter die komt uit... Even kijken, waar kwam die ook alweer vandaan? Uh, oh ja, noord East friesland dus dat spreek ik niet. Maar goed, uit Friesland. Oh. En, ja, je komt uit Friesland. En, oh, leuk, leuke verrassing, hij, hij, nog niet dood. Nou, we zijn nog niet dood, dat is de boodschap. Nog niet, maar het komt wel. Maar gelukkig vandaag niet. Ja. Uh, <laughs> ja, hij verwierf bekendheid als de Friese oorpunker. Met de band Kobus Schaak, de Appelscha. En door mu muziekkrant Oor als de beste punkbal die Nederland ooit heeft gekend. Ja, en dan heeft hij ook nog een prijs gekregen de Ina Daman prijs, is dus ook een hele bekende beroemde prijs en uh, ja, hij heeft ook, een, ja, ik heb hem nog nooit eerlijk gehoord, hoor, dus ik ben nog heel benieuwd maar het heeft een Dr. Rommers P. achtig, uh, zeggen zij hier, klasse nou afhaal, dat klinkt ontzettend goed, want ik Dr. Rames P. zag ik ook wel eens eten ja, uh, yeah. nee dat hoeft ook niet maar je hebt een gitaar bij je en nou, ik ben ontzettend benieuwd. Applaus graag. Ja, dan moet ik, uh, die, die mevrouw kwam wel drie keer bij me. Wat zal ik over je vertellen? Maar Het is toch gelukt, hè? Uh, uh, mijn... Uh, ja, daar komt het al. Daar is hij al. Ik ben alweer druk bezig met nieuw projecten en dat heb ik heel vaak, dan denk ik oh, maar ik moet eerst het, uh, het nieuwe, wat ik net gemaakt heb, eigenlijk even promoten. Mijn laatste album, die, dat kwam zo'n drie maanden geleden uit. Het heette Jan Kopen-Seunaga voor de eeuwigheid, dat moet je een beetje indekken. Uh, het eerste gaat, heet uh, De Verstrooide Infiltrant, dat gaat erover, mocht ik doodgaan, ik ga er nog niet vanuit, maar je weet me nooit, dan zal ik verrast worden. En rond zweven. En wraak nemen op een ieder die mij niet goedgezind was. De verstrooide infiltrant. Oh oh. oh. -oh. Mocht het mij toch eens gebeuren, verwacht het niet, maar je weet het nooit, heb ik nog wat nuttige plannetjes als ik eenmaal wat verstrooid, als het fijnste zand vlieg ik door luchten op en heen en weer, om naar volkbaar, maar toch duidelijk onderdeel van het luchtverkeer. Oh, oh. Vrolijk zweef ik naar een ieder die mij eenmaal heeft gekwetst. Ja, ik strooi mij in hun ogen, kwel hen met mijn pas. Zie ze wrijven in de ogen, ogenhoog. tand om tand dachten zeker te ontsnappen aan degene die is verbrand. O oh, oh. oh, ontrouwe ex-geliefde, jij gaat ook nog voor de bijl. Ik kom bij je in je bedje, naderend onhel. Ik zie haar draaien kreunen. Zuchten in mijn leven na de dood in mijn paars gevulde bedje, knuffel ik haar dan lekker rood. Oh, oh. Oh. Ja, gij allen hier beneden, wacht maar tot ik van u ga. Verlos van zeden en conventies sla ik toe. Straf het kwaad. Overzie al uw zonden, u die mij heeft afgebrand. Dacht u werkelijk te ontsnappen? Lang leven de verstrooide infiltrant. Alles goed, eh, Ook modern doen met een telefoon pakken. Even kijken. Uh, ik denk dat ik, uh, het laatste nummer van de CD, cd die, uh, dat was eigenlijk een instrumental, maar toen dacht ik, nou, misschien kan daar toch nog iets van de tekst over. En toen heb ik een uh, ultra kort verhaal geschreven. Ik zou even kijken hoor. Uh, ik moet even kijken, want ik uh, bril bril ik dat niet. Meer? Het nummer heet: uh, uh, Schoolreisje naar Legoland. Ik laat eerst even een stukje muziek horen, want dat is. Om alleen op de gitaar te spelen is lastig. Zien nog wie het doet? Nou. Ja, ik kunnen eerst even rustig in de sfeer komen. Ja, ik heb maar 15 minuten en dus ik ga maar beginnen, denk ik. We zijn vandaag op schoolreisje geweest naar Bilond Legoland. We moesten al op tijd weg, want het is tenslotte een hele reis. In de buurt van Hamburg zijn we echt een gekeerd we anders te laat thuis zouden zijn. Het viel gelukkig mee en we hadden ons allemaal verstopt in de bus. Alsjeblieft. Ja, nu is het stil. Oké, wat zou ik nu weer geven doen. Ik ga maar even iets voorlezen, dit is van mijn laatste uh, cd met dichtbundel of dichtbundel met cd en uh, anders wordt het allemaal zo vrolijk uh, en dit heet uh, zing niet mee het gaat een beetje het aantal jaar geleden geschreven, maar het past nog heel erg bij deze tijd lege zalen verlaten stranden vergeten dromen een veranderd land het wezen lijkt te zijn verplaatst teruggetrokken aan de schaduwkant maar klokken luiden zonder mededogen. Het broeit en borrelt aan de onderkant. 70 centimeter onder de redelijkheid heersen gevoelens van haat en neid. Op angst gebouwd geest te leven, vertekende beelden door de lens. Zie de praatgare figuren, maar onthoud wat de mond verlaat voor het reinigte mens. Hang naar duidelijkheid verleent gezag aan degene die beter zwijgen kan. Het zijn blinde geleiders van blinden en ik, ik overpeins mijn rampenplan. Nu uh, nog eentje van die uh, dichtbundel. zijn gedichten en ook nog een aantal op muziek gezette gedichten of bijna gedichten. Het uh, volgende is: uh, ik zat in de keuken en toen zag ik in de vensterbank drie flessen uh, op de vensterbank staan. En, uh, een fles schemperzos, een fles Albert Heijn olijfolie en een fles uh, witte natura. Ik denk, staan ze nu naast elkaar of staan ze nu naast elkaar? Of, of achter elkaar of hangt er vanaf hoe het etiket uh, gedraaid is? Maar toen dacht ik terug. Aan de hoofdmeester van de basisschool, en toen wist ik het. Luister en huiver. Aha, olijwolies staat links op de vensterbank. Gember, zo staat daar mooi naast. Links van de literfles witte natura zijn Ze staan dus naast elkaar, of staan ze in een rij. Geef mij een ogenblik, want dan kan ik misschien dit ogenschijnlijk toch niet al te grote probleem. Duidelijker duiden, ja, het valt toch wel mee, weet u, ik zie het nog helder. Het was op de basisschoolmeester, die zei tegen ons, het was bij de gymles. Nu allemaal in de rij, met het gezicht richting mij. Dan riep hij, kwatslag naar rechts draaien en rondjes rennen en blijf vooral in de rij. Dus Meester zei eigenlijk, of je nu naar hem keek of naar het achterhoofd. Van de persoon die daar duidelijk voor je liep. Het is en blijft toch een rij. Kom ik dan terug op wat ik zojuist heb verteld. U weet wel, van de literfles witte natura zijn en van de Gembers. Aha, ho, links op de vensterbank. Het is dus niet meer de vraag. Staan ze naast elkaar of staan ze in een rij, ondanks dat het etiket van de Gembers en van de AHO olijfolie en van de liter fles witte zijn. Duidelijk te lezen is dus, het maakt niet uit hoe het staat. Ik heb dus alles voor u op een rijtje gezet en hier blijkt mijn zin duidelijk uit. Ja, mensen en flessen staan sowieso in een rij. Of ze nu achter elkaar of naast elkaar staan. Oh, Als ah. nu. u! Dus even diep nadenken wat zo... Als je verzoekjes hebt, maar dan uh, maar niemand kent het, hè? dus dat scheelt dan weer. Maar, uh, maar de, de nieuwe bundel dat is grotendeels allemaal eigen werk, alleen ik heb ook een, uh, twee gedichten op muziek gezet. En dan heb ik wel eens even een, uh, een prijsvraag, als degene die weet uh, van wie uh, het gedicht is, die, uh, die krijgt een cd-singel. Ja, kost het nog moeite. Maar liefst uh, na de tijd zeggen telefoon en ik zeg het ja het, het, het, het heet Het Pooiertje. Fidel is een hondje met stronkige staart een hap uit zijn oren en sluiker behaard hij hangt in zijn pootjes en aan zijn fatsoen zal nimmer Pippi op de kamer maar doen Iedil draagt ze lintjes satijn met een blom, eens uit zijn gekwispel en één neemt ze gebrom. Zo zit die gedrikt, mij hand te pronk. Hij geeft er een likkie en zij geeft een longo. Maar komt er klandizie, dan klinkt het bevel voor uit de keuken, iemand in infidel. Daar ligt die een kromsel gedirkt en gedaan En doet zowel wat als een pooiertje aan als u. Ja. Komt u maar! Nee, absoluut niet! ik was het wel grappig gehad, mijn moeder is een paar jaar geleden overleden, maar toen ik haar vertelde dat ik dit gericht op muziek had gezet, zei ze, oh, ze woonde in Groningen en ze zei, oh, maar, maar daar heb ik nog wel naast gezeten bij oud zei, oh, nou. Maar ze wist verder eigenlijk niks meer over te filmen, maar ik vond wel op zich, nou, al niemand, hè. ik denk Nee. Hij, hij is in de Eerste Wereldoorlog is hij zijn nederlandschap ook kwijtgeraakt. Uh, omdat hij meevocht met de Fransen en dat mocht hij pas in de jaren 50, heeft hij dat teruggekregen. Maar ja, het is een Rotterdam, maar misschien heeft dat gevoel of ik weet het niet. Uh, uh, nee, het is uh, Willem van Ippendaal. Ah, ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nou, zoals u al begreep, kom ik uit uh, uh, Friesland. Ik ben geboren en getogen in Leeuwarden, dus ik spreek geen Fries. Zoals in Leeuwarden, Harlingen en, en Sneek, daar spreken ze geen Fries. Dus, uh. Maar ik woon sinds voor bijna acht jaar woon ik nu in de buurt van het Dokkum in een klein dorpje. En, uh. Maar ik heb wel nummers in het Leeuwarden, maar dit kan u vast volgen, maar ik speel het een keer in Geleen, toen snap dus het helemaal. Uh, toen ik hierheen reed, reed, rijd ik eerst tussen de weilanden door en dan zie je in de, uh, vooral in, in de herfst zoals je, van uh, allemaal mistlieten in de sloot tussen het riet. En op zich is dat niet bezwaarlijk, maar als je dan s'nachts terugrijdt, zijn die mistlieten. Uh. Die zijn niet meer in de slootjes, maar die zijn op de weg en die wil je pakken. En in het noorden van het land noem je dat de, de Witte Wieven. Witte Wieven krupen nu de sloot, ze krupen en ze sluipen en ik ben als de dood. Maar ik moet er toch doorheen, ze krupen en ze sluipen en ik ben als de dood. Ze krupen en ze sluipen en ik ben als de dood. in het riet, op de loer verscholen in het riet. Altijd na een leuke nacht, op de weg naar huis komen ze aan, eerst kruipen ze over het land, maar plotseling ben ze aan die andere kant en ik voel me als een natte kant. Komen ze minkant uit. Ja, dan is elke keer het probleem acuut. Want ze voelen niks, nee, ze wieken niet. zevenkleurig strand is wat ik schiet, Ja, zevenkleurig strand is wat ik schiet. Witte wieven kruppen nu de sloot. Ze kruppen en ze sloepen en ik ben als de dood. Maar ik me er toch heen was ze kruppen en ze sloepen en ik ben als de dood. Ze kruppen en ze sloepen en ze kruppen en ze sloepen en ze kruppen en ze sloepen. En ik ben als de dood. Dat was wat te volgen. Gelukkig. Uh, wat zoek ik nou eens even doen? Is uh, het iets met God erbij en zo? Is dat leuk? Oké. Ik nog iets met God erbij. Het gaat over iemand die was zijn geliefde kwijtgeraakt. Ja, waar is ze? Maar toen liep hij... Uh, op een lucky day liep hij zo langs de hemelpoort, die stond een stukje open en toen zag hij haar staan. Denk ik denk, ah, dat zie je ze bij mij. Maar dat was nog niet makkelijk, want Petrus en God zelf grepen hem bijna in. Oké, okay. het heet Isabel. Isabel zei, hoort er bij mij, o. Oh, Isabel zei, hoort er bij mij, o. Oh, Isabel zei, hoort er bij mij, o. Oh, Isabel zei, hoort er bij mij, oh, geen voor de hemelpoort, wat je noemt een lucky day. Wat vooraf ging was minder fruim, maar ja het zat me blijkbaar mee. De poort die stond al op een kier, ik duwde er tegenaan. En wie verschijnt daar zomaar in mijn vizier, met alles erop en eraan? Oh, oh Isabel zei, hoort u bij mij? Oh, Isabel zei, hoort u bij mij? Oh, Isabel zei, hoort u bij mij? Oh, Isabel zei, hoort u bij mij? Ze keek me heel indringend aan, een rilling liep over mijn rug. Ik wilde voor de zekerheid vast naar midden gaan, maar Petrus riep hij, terug. Voor jouw soorten is hier echt geen plaats Wie denk je wel wie jij bent? Deze vrouw hoort nu bij mij Dus ik weig je pertien en Isabel zij hoort er bij mij, oh Isabel zij hoort er bij mij, oh Isabel zij hoort er bij mij, oh Isabel zij hoort er bij mij Isabella, Isabel Isabella, Isabel Ik heb het al zo ver geschopt Weet je wat? Ik zoek het hoger op. Ik rende te snel de hemel in, Petrus kwam achter mij aan. De heer geeft nu gelukkig persoonlijk in de rib, jongens, een beetje kalm aan. Zeg, Petrus, wat flik jij me nou? Denk aan je celibaat. Vooruit naar je poort en geen gemaar. En jij, ik heb Friisabel, volledig mandaat. Oh, Isabel zij, hoort u bij mij. Oh, Isabel zij, hoort u bij mij. Oh, Isabel zij, hoort u bij mij. Oh, Isabel zij, hoort u bij mij. Goed, oh, ah. ja. Nou, dan doe ik er nog één of twee. en Dan kunnen we het erover hebben. Eh... Uh, uh, Soms, kom je ergens, uh, ga je, soms ga je ergens heen en dan ga je allemaal problemen in je hoofd halen wat er wel niet allemaal mis kan gaan. En dat is allemaal malligheid zonder bodem. De hoofdpersoon in het lied 1 Jan, uh, die, die is op weg naar zijn lieve auto, hoeft slechts nog één bochtje naar uh, rechts. En dan is hij er met de auto. En dan, maar dan, uh, nou ja, dan kan er van alles misgaan. Je kan bijvoorbeeld linksaf gaan of je uh, echt doorrijdt met uh, betonmuur. Malligheid zonder bodem. Ik neem de bocht naar rechts en dan ben ik hier bij jou in de straat, want ik hou van Jan, mijn schat, en daarom slechts een rechter bocht voor mij, maar stel je nu eens voor dat ik een andere weg zou nemen die niet leidt, maar ik eigenlijk altijd zou willen wezen. Stel je voor, stel je voor, dat ik nu eens de linkerkant opging en reed ik zo bij je weg zo zonder doel en zonder reden, dan zou jij toch denken, waar blijft Jan? Hij zou het toch, al moeten wezen, waar blijft toch? mijn Jan moet ik niet voor zijn leven vrezen. Die kans is dan niet klein, omdat ik zonder doel en zonder reden voor je naar nou, waar ik nooit zou willen wezen zonder mijn liefde. Er zou een waas kunnen verschijnen voor mijn ogen, omdat er een van gekte is gekomen en die maakt mij blind. Maar wees niet bang, wees niet bang, ik kom eraan zo zonder om me weer. En ik laat mij heus niet in met dit soort malligheden en zonder bodem, maar toch? Stel je nu eens voor dat ik de pocht toch niet zou nemen, dan zou ik toch waarschijnlijk helemaal niet arriveren. Zonder bochterij ik rechtdoor en dan knal ik zonder omme wegen op een muur van beton. En dat zou toch niet al te prettig wezen, want dan is de kans wel erg groot dat ik het niet ga redden om op tijd bij jou te zijn. Ik moet er niet aan denken. Wat een molligheid hier in mijn hoofd. jammer toch? Stel je nu eens voor dat jouw straat helemaal is afgesloten, dan moet ik wel keren. En hoe kom ik dan bij jou, schat? Dan had jij vastgebeld en mij de juiste weg beschreven. En dan was ik toch goed gemust en zonder tijdverlies bij jou verschenen. En dan had ik toch samen met jou op de bank gelegen. En dan hadden we ook zeker menig kusje wel gegeven. Ach, malligheid in mijn hoofd. Ik ben nu bij je huis. En jij doet open een Stap ik uit. Ik ben bij jou. En dat is fijn. Okay. Nou, dan nu nog één. En dat geeft u misschien ook een beetje een Fries gevoel. Maar ja, hoewel, eh, ik denk, wordt hier ook wel in eh, Amsterdam omstreken gekorfbald? Hey, wie heeft er iemand gekorfbald? Dat dan weer niet, hè? Dat dan weer niet. Hmm. Geen korfbalvereniging op Ruijgoord? Oké. Okay. Vuurkorfbal, oké, okay, ook leuk. Uh, uh, maar ik, uh, ik woonde zo een beetje in het noordoosten van Leeuwarden en dan... Uh, een kilometer naar het noorden, daar lag een dorpje uh, Lekkem. En uh, daar was een korfbalvereniging, dus in mijn basisschooltijd heb ik maar liefst twee jaar op korfbal gezeten. Heel veel denken een beetje een tuttige sport, maar dat valt reuze mee. Het is een beetje, beetje de enige gemengde sport en is ook nog in de Victoriaanse tijd bedacht. Dus uh, het was eerst in Brabant ook nog verboden om uh, gemengd te spelen, maar uh, het is goed gekomen op Brabant. Maar goed, een liedje over korfbal, dat valt niet mee. Wat weet ik nu eigenlijk nog van korfbal, het is zo lang geleden. Mocht u behoefte hebben, dan kunt u er vrij, vrij snel mee zien. Korfbal. Korfbal, een liedje over korfbal. Dat valt niet mee, nee, nee. Wat weet ik nu eigenlijk nog van korfbal? Het is zo lang geleden. We renden met z'n allen door het goed gemaaide gras Ik schatte de lengte op 5 centimeter, wat heel acceptabel was Maar als ik mij niet vergis, speelden we ook in de zaal Wat niet geheel verwonderlijk was, in verband met het de vloer was niet bedekt met gras, hoewel het wel een groene was Had men dit bewust gedaan, kleefde hier een visie aan Een liedje over Correval, dat valt niet mee Nee nee, wat weet ik nu eigenlijk nog van Korfbal, het is zo lang geleden. De beginselen van de grond zijn hiermee wel geduid, maar oppervlak en speelt nog even tot besluit. Binnen is het veld, twee derde van het buitenveld. Eén lijn, over één, hier bij langs, hierbij dus gemeld. Deze informatie is verkregen uit een zo ziet, maar het valt niet mee zonder korfbal. Lexicon, een liedje over korfbal, dat... Valt niet mee, nee, nee. Wat weet ik nu eigenlijk nog van korfbal? Het is zo lang geleden. Nu ik geraad, ik heb ga ik er ook mijn moe mee door. Het is een sport met één bal die als men scoren wil, heb ik gehoord. De bal van bovenaf door een korf moet hebben gegooid. Nou moet, nou moet, het is verstandig, anders wint men nooit. Die korf hangt wel aan een bal van 3,5 meter hoog. Beetje flauw misschien, maar daarom gooit men dan ook in een boog. Nee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 de laatste informatie die ik hier nog met u deel, gaat over 16 mensen in het veld, maar die zijn geen geheel. Acht mannen en acht vrouwen beoefenen het spel. Meestal enthousiast en fanatiek tot aan de laatste tel. Maar dan komt nog het allermooiste bespot. Samen lekker douchen, deur op slot. En niet te kort. Ah. Ja, Dank, u. Dank u mocht u behoefte hebben aan uh, een van die bundels. Uh, Munt u welkom. bedankt. <sculptures> dank je wel. Ik herinner me opeens weer dat ik vroeger ook korfbal heb. Weet je wel? Zo, ja, met zo'n korf en dan erin gooien. Goh, dank je wel. Ik wist het even niet meer, maar nu herinner ik het opeens weer. Jancoe Wat lang Turnbull. geleden. Is dat? Dank ja. Wat fijn dat je onze korfbal-herinneringen weer hebt bijgebracht. Ja. Ik zag daar ook een dappere korfbalster die precies ja? weer. Oh, die heeft het zeker ook een keer gedaan. Dat we nog zo sportief worden. Ja, ja. Oh. ja nou ja, sportief. Goed. Uh, nou ja, hey, ik moet even zeggen, het was weer een geweldige middag. Uh, natuurlijk dankzij de mensen die hebben opgetreden. Oh, maar ook dankzij het publiek. Ik vond het publiek ook zo fantastisch vanmiddag. Jammer dat er niet meer waren, maar dat intieme hoop ook wel van hoor, moet ik zeggen. Ja? Ik vond het heel mooi. Anne van Amstel hebben we uh, gehoord en gezien. Ja, uh, GW Sok. Ja. Uh, met uh, van Bronkhorst. Marten, niet met haar. Marten, Marten van Bronkhorst. <laughs> ik uh, kwam daarop doordat ik eventjes moest zeggen: Win Harms. Oh ja, Win Harms. Binnen Harms. En natuurlijk Janko dus gaan. Ja. de uh, volgende uh, het, het woord, het woord in Raghord, is niet het woord, want dan is het, slaan we dat over vanwege... Ja. Vuurrugge Tongen. En dat is van 8 en 9 juni, dus op zondag en maandag, met Pinksteren. En de bedoeling is dat er een poëtisch festival zal zijn. Nou ja, Diana en ik hebben ons best gedaan. Er komen in ieder geval wat dichters optreden. Ja, dat, dat willen wij heel graag en dat gebeurt dus. Ja, dat, ge ja, dat gebeurt. En ja, er is ook een kinderpoëzie uh, voor kinderen. Die komen dus hun eigen gedichten voordragen van de school van de poëzie. En ja, goed, ik wil het hele programma natuurlijk niet opnoemen, want het is wel groot dit jaar. Uh, iets kleiner dan vorig jaar, maar toch nog groot. En die hommage aan Hans Plomp uh, van Spinvis. Ja, dat, uh, ja, ja, ja, Spinvis komt. En die heeft dan een paar mensen gevraagd, waaronder ik, om een gedicht van Hans Plomp voor te lezen. Nou, dat doe ik natuurlijk met liefde. En uh, ja, nog een aantal mensen, ik weet niet precies wie, ik doe gewoon mijn eigen ding, mijn eigen gedicht voor Hans. En uh, ja, er zijn, het is een heel mooi programma. We hebben natuurlijk de ruighoed wordt uitgerekt. Want ik kan toch fluits maken echt in dit jaar. Ja, ja, ja jij kent en, haar? En uh, de dag daarop uh, zijn we in de salon. Ja, salon hè, gehoord van Michael. En daar staan we ook met een paar dichters. Afval, jullie kunnen binnenkort het programma lezen op Media. Hoe heet het nou? Oh, Media. Op de sociale media, sociale media en hun site ruighoord.nl. Oké, okay. nou uh, gaan we maar afsluiten hier. Ik zou nog urenlang hier kunnen blijven zitten. Want het is wel een heerlijke fantastische middag. Ik wil jullie allemaal bedanken. Natuurlijk de mensen die hebben opgetreden. Uh, het geluid van Gertje Bogers, Sylvia, of course, die altijd alles opneemt. De Bar. De, nou, de Bar we ook, natuurlijk. De bar en de setting is allemaal mooi gemaakt hier. Nou, ik wil iedereen bedanken. Uh, DJ tot de. Bangin. DJ Ming, Oh, God, Wooh. helemaal vergeten. Wooh. DJ Ming. Ik heb hier nog een cd met gedichten van Hans Plomp. Mocht iemand nog geïnteresseerd zijn. Hoeveel kost dat? Tintje maar. Oh, Tintje maar, oké. Okay. <laughs> oké, okay, laten we afsluiten nu. Drink nog een drankje. Ik hoop tot de volgende keer. Het woord gaat door na vuurgetongen. Dank u wel. Dank u wel. Dan, Diana Ozon, dank u wel.